7 uur, Raymond Seré met het NOS-journaal. Het dodental door de zware explosies in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 112. Vier dagen na de ramp worden nog steeds 95 mensen vermist onder wie 85 brandweerlieden. Het aantal vermiste brandweerlieden is daarmee fors gestegen. Eerder was er nog sprake van dat 21 van hen werden vermist. In Spanje zijn vier Nederlanders aangehouden voor grootschalige drugshandel. Volgens Spaanse media werden bij huiszoekingen in de regio's Alicante en Murcia... honderden kilo's marihuana, meer dan 36 kilo's speed en zo'n 2200 ecstasypillen gevonden. De Nederlanders zouden deel uitmaken van een internationale drugsbende. In totaal pakte de politie 29 mensen op. Op de westelijke Jordaanhoever is een Palestijnse man gedood door Israëlische militairen nadat hij een van hen had gestoken met een mes. Eerder op de dag werd ook al een militair met een mes aangevallen. De twee steekpartijen houden waarschijnlijk verband met een hongerstaking van een 30-jarige Palestijn. In de Palestijnse gemeenschap wordt fel geprotesteerd omdat hij zonder proces vastzit. Verscheidene autobommen hebben in de Iraakse hoofdstad Baghdad aan zeker 21 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was op een autodealer in het oosten van de stad. Daar vielen 12 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. In München is de Duitse saxofonist en bandleider Max Greger overleden. In zijn 70-jarige carrière nam hij ruim 3000 nummers op en bracht hij meer dan 150 albums uit. Gregor speelde swing en jazzmuziek met grootheden als Louis Armstrong, Duke Ellington en Ella Fitzgerald. Hij is 89 jaar geworden. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd nadat vulkaan Cotopaxi opnieuw actief is geworden. Afgelopen vrijdag waren er kleine erupties van de vulkaan die op zo'n 70 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Quito ligt. Dat kan duiden dat de vulkaan op uitbarsten staat. Uit voorzorg zijn de dorpen in de omgeving ontruimd. En dan het weer. Veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen, maar later ook geregeld zon. Met 18 tot 20 graden is het dan de koele kant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 Is de zomer van ZFM met, met nu ZFM in de ochtend. Eu já lavei o meu carro, revolei o som. Já tá tudo preparado. Vem te grepen, a vó. Menina, fica à vontade. Entre, faça festa. Me liga mais tarde. vou adorar vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero wil met je na madrugada, 's morgens até vallen. Vannacht zon a jij, me liga, mas staat het verpald aan. Ik wil met je komen zoenen, 's morgens dansen, vallen. Want vandaag gaat het rollen. Je bent mijn sterveling, en Minha cama está balada, quero contigo na madrugada dança, voar até o sol raiar, canta comigo, minha cama está embalada, quero contigo na madrugada dança, voar que hoje vai rolar o tchet tchet tchet Você chora gateão Cata me liga, mas tá te tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança Pular até o sol Aiá Cata me liga, mas tá te tem balada Tentos tava lima, até de madrugada Dança is vai rolar me laat, je je je je je je gaar dat je komt zitten, madrugada dansen, rolar achter elkaar. Gaar dat je komt zitten, maandrukken, dansen, volar. Dat je vandaag gaat rollen, je gaat rollen, je gaat rollen, je gaat rollen, je gaat rollen, je gaat Gustavo Lima Que gostou, <risos> jouw de man pra cima e balanser! Sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi da. Mi manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Dfm, zon, zee, Zandvoort en zon.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 because I